Het weer. Vanavond en vannacht in de oostelijke helft nog steeds buien. Wel steeds minder kans op onweer. In het westen geleidelijk droger. Morgen meer buien en een stuk koeler. Zo'n 19 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En Zom. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. het. We are coming to you.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 Yeah Ja, en de zon die is onder. En dat betekent maar één ding. We gaan weer richting de winter. Nee, met alle gekheid op het stokje. Welkom bij een nieuwe aflevering van See It. Je hebt onze week moeten missen. En dat is lang een week. En weet je wie je nog langer hebt moeten missen? Onze enige echte DJ Ramonski. Goedenavond, Ramon. Good evening, Jeroenski. Heel leuk dat je er weer bij bent. Ja, uh, natuurlijk. Een Tijd nieuwe terug. aflevering zie je. En ja, je weet het. Twee mannen in de studio. Dat kan maar één ding betekenen. Gewoon een extra lange zie je. Het. Gewoon tot 12 uur. Doe mij gewoon. Ja, dat is. Gewoon ja. omdat het kan. Gewoon omdat en het kan. Ja, ik denk dat we nog een kleine verrassing straks in petto hebben. Nou, noem het een kleine verrassing. Kleine verrassing. Nou, hij is behoorlijk groot, hoor. Kleine verrassing van. Uh, <laughs> ik denk 100 kilo. Ja, nou, we gaan hem straks even wegen. <laughs> Wat die verrassing straks is. Je hoort het allemaal natuurlijk als je hier blijft luisteren naar. Nou ja, Sansfors grootste. Dit Broke him. Sansfors grootste dansvoer. Hij is weer helemaal geopend. We trappen af. Ja, je kent hem waarschijnlijk nog wel van een paar jaar geleden. Cassius, The Sound of Violence. Een ontzettend lekkere plaat. Ontzettend veel remixen van. En zo ook weer. Een nieuwe. De Franco Sinelli remix. Waar we bij deze aflevering van zie je het aftrapte. Ja, wat hebben we allemaal uh, deze vrijdag in de uh, agenda staan? Nou, rond die klok van 10 voor 10, toch echt weer die Partyguide. Alle hete feestjes op een rij, waar moet je zijn geweest? Ja, we zijn laatst in de Escape geweest. Reden te meer om ook even te kijken wat Escape in september heeft uh, gepland aan feestjes. Ja, dat ja, misschien gaan we het ook nog eventjes hebben over feestjes in het buitenland waar we zijn geweest, feestjes in het binnenland waar we zijn geweest. We hebben over Bloomingdale, ik, uh, ik heb een mailtje binnengekregen over een Grand Closing Party. Nou, Dream Village, latest info, Nou, Mysteryland, het staat ook te trappelen. Staat ook voor de deur. Dus wij zijn gewoon de pre-party voor Mysteryland. <laughs> ja. Hey, hoe vind je dat? Nou, genoeg uh, geouweneeld zeggen we dan. Tijd voor een lekker plaatje, een beetje een zomers Want ja, als de zomer het niet wordt, ja. dan moeten wij het toch maar uh, organiseren. Wij, wat we? Ja, nou ja, ja. Wat dacht je van deze van Milk and Sugar? Ik weet dat je hem lekker vindt. Miyama! Mi mi mi mi en dan denk je ze, nou komt hij weer met die radio edit of de extended version. Nee hoor. Zie je het gaat gewoon door? Wat dacht je de, van deze? De muziek Remix. Alleen hier op Zandvoort schoot het is Zie het in de house. Tot aan 12 uur. Jij ja, hoort het goed. Tot aan 12 uur. En er mag gedanst worden. Natuurlijk kun je ook al je mailtjes en ongeheil kwijt. Aan seeit. At Ja, en ook twitteren. Het is wel eens leuk om te gaan twitteren vanavond. Uh, ja, dus, uh, de lijn is dan dus. Wat vindt er plaats in de wereld die DJ heet? Je hoort er straks allemaal tweets en beats. Dit is seeit. Lekker, Ramon. Oh, Ik krijg er gewoon zo zomers gevoel van. Ik weet niet wat het is. Uh... En ja, dat brengt ons gelijk weer uh, bij het nieuwtje. Escape in september. Alterson komt fun. En ja, de escape, dat is toch altijd al gezellig. Ja, dat hebben we zelf bevraagd. Ja, want we zijn laatst natuurlijk bij het uh, 20-jarige jubileumsfeestje geweest. Van onze enige echte Zalvoortse held. DJ Raymundo. Ontzettend gezel. Met een hele hoop bekende DJ-vrienden natuurlijk. Ja, en september... De beachclubs gaan het zo langzamerhand sluiten, dus ja, dan gaan we toch weer uh, de koude zomermaanden. De koude hoor, de koude zomermaanden. Ja, het gaat echt lekker, hè? Ja, ja het gaat hartstikke lekker. Geen Sherry-Colom <laughs> meer voor mij. Hé, hey, maar de zomer loopt alweer op zijn eind, maar het belooft een prachtige nazomer te worden. En niet alleen qua weer. Ook in Escape is het weer genieten. Van donderdag tot en met zondag. Elke avond schijnt de zon in de beste club van Hartje Amsterdam. Ja, zo, je zult het maar zo over jezelf zeggen. Ja. Hey, deze maand weer een nieuwe anekdote over het 25-jarige bestaan van Escape. Dat in oktober grootst gevierd gaat worden. Nou, als het in oktober, eh, oktober gaat, uh, gevierd gaat worden, dan is het ook natuurlijk een Amsterdam Dance Event. Ja, dat is dus zeg maar. Ik was dat al helemaal fijn. Dus dat is een uh, leuke. Nou ja, houd SG.nl dus in de gaten voor de spectaculaire line-ups. Na de verhalen over bezoekers als George Michael, Prince, R. Kelly, Jerry Springer en Royal als Willem-Alexander en Prinses Stephanie... Deze keer een verhaal over de SOS-band. Het optreden van deze band was in 1987 uh, was het eerste liveconcert in de Escape. In samenwerking met Mojo Concerts. De, ban uh, de band was in die tijd zeer populair en daarom was het optreden binnen twee dagen uitverkocht. Het was ook spannend voor Escape, want volgens uh, Tom Poppers. Uh, want iedereen was zeer benieuwd hoe de Escape het zou doen als concertzaal. Het was daar uiteindelijk een legendarische optreden van de band die inmiddels niet meer weg te denken was uit de clubs in de hele wereld. Alle grote hits kwamen langs uh, tijdens het twee uur durende optreden met een uitzinnig enthousiast publiek. Ja, Wil je een uh, mix van, van de grote hits horen met een intro vanuit de Escape? Dan kun je even uh, de website bezoeken. Ja, dan gaan we naar de Framebustersavond. Elke zaterdagavond is dat. Ja, Resident Raimundo was afgelopen maand veel in de bizen te vinden. Volgens mij zit hij hier nog steeds. Hij zit nog steeds, ja. Daarom? Uh, hij draaide geloof ik in de Blue Marlin als het goed. Uh, op. Ja, nog ook ergens anders met een paar vrienden geloof ik. Maar hij is nog steeds lekker aan het uh, vakantie. daar. Te goed, toch? Nou, een leuke vakantie. Ja. Is beter weer in ieder geval. Ja, hij heeft ook een uh, plaatje opgezet, dus daar zo. En ja, je kunt ook uh, op de site van uh, DJ uh, Raimundo. Een lekkere zomerse Mix-down. Loaden, of gewoon luisteren maar dan zit je natuurlijk echt te wachten. Wat gaat er nou de komende septembermaand tijdens framebusters uh, gebeuren? Zaterdag 3 september bijvoorbeeld is hij weer terug in het land. En nodigt uh, Franklin Reeves, Cassie Casson percussion en Miss Bunty uit. En ja, Danny Casanova die staat in de deluxe. Op 10 september neemt hij het achter de deks op tegen Frederic Abbas. En ja, dit wordt een zinnere back-to-back set. Opgesweept door de vocalen van MC Choral en de sax van Saxy Mr. S. De deluxe wordt deze avond door Mel Moreno. Gehost deze avond En dan de zaterdag van 17 september Dan heeft Raimundo niemand minder dan Benny Royal en Remaniacs uitgenodigd Om plaats te nemen in de boot En Ziturro en Katsikas op de percussie En Danny Canova In de luxe zijn er ook natuurlijk gezellig bij Ja en de maand wordt op zaterdag 24 september zomers afgesloten Met de altijd rockende Marcella Kosser zorgt voor het lijfgeluid. En Miss Bunty ja, zorgt voor de aanvullende vocalen. Kortom, helemaal gezellig dacht ik zo. Ja, dat zeker weten. Ja, en dan die entree. Die is toch slechts 16 euro elke zaterdagavond. Dat valt dus reuze mee. En na, op de zaterdagen uh, zijn de tijden dus uh, vanaf 11 uur tot 5 uur. En naja, wil je nog meer informatie? www.escape.nl. Daar vind je meer informatie. En de andere events op de donderdagen, uh, vrijdagen en zondagen. Foto's, dj sets filmpjes, line-ups en de menukaart van Escape Café. Genoeg promotie zo weer dus, gedaan. Ja, dat... anders moeten we geld opvragen. Dat dacht ik ook. We komen volgende keer weer gezellig <laughs> langs. Hé, hey, jij bent natuurlijk uh, lekker met vakantie geweest, de nou. reden dat je hier uh, niet in de studio te vinden was. Ja, ik was, ik was even... even weg, ja. Ja, was eventjes weg. Maar ja, jij had maar één opdracht daar zo. Zoveel mogelijk uh, parties bezoeken. Ja. Heb je dat ook gedaan? Ik heb dat zeker weten gedaan. En ja, Mark Benjamin uh, gesproken en naar de bingo is geweest. En ook het een en ander aan nieuwe platen heb ik daar gehoord. Zaten er nog platen tussen dat je denkt van, ah. daar, moet, daar gaat echt mijn hart sneller van kloppen. Die moet ik echt uh, uh, in de gaten gaan houden. Uh, ja, je hebt nu tegenwoordig op je telefoon zo'n mooi programma. Dat heet uh, Shazam. En daar kun je je nummers mee herkennen. En uh, ik heb daar uh, van Galveston B heb ik daar Matter of Time gehoord. Hele leuke huisplaat. Heel, nou ja, ik zou het bijna grappig willen noemen. Zomers. Uh, en het brak gewoon de tent af Dat dacht ik ook Nou ja, zie het zou zie niet zijn Als we die plaat natuurlijk niet ook in de collectie zouden ja. hebben Zo ook hier Matter of Time Van Calvin Bay Futuring Paneel Georgie In de Caviar Dreams Remix en Het klinkt al pas lekker zo hoor. Pak je de stoute danschoenen er maar bij Zie het in de house En ik zeg het nog maar een keer Vanavond tot aan 12 uur met in de mix. Here we go. DJ Ramonski, DJ JK. En we gaan lekker guest mix. How? It's what you gotta do Zet van zon. Ja, wel tegen mij, maar nog niet, uh, publieke nog niet, uh, niet uh, publiekelijk wereldkundig uh, ja, gemaakt. Ja, je was nog niet uit de kast gekomen, dat betreft. Nee, nou. Ik kom er gewoon vooruit. <laughs> ik ben gek op mashups. En zeker als ze goed gedaan zijn. Want soms uh, denk je van. Oh, die plaat uh, meestal Robin S. bijvoorbeeld. Show me love. Hoe vaak is die al niet uh, gemashupd uh... Nou, dat. Uh, ik denk minstens wel 200 keer. Daarom. Dus dat, dat is niet helemaal origineel meer. Je kijkt, deze vond ik ook gewoon ontzettend lekker. En dan vraag je je natuurlijk af, wie heeft dat gedaan? Nou, dat is uh, onze grote vriend van de show, Patrick Hagenaar. En de mashup heeft hij gemaakt van uh, Clashback vs Soul Searcher, je kent hem wel, van Can't Get Enough. En uh, deze track heet dan ook Can't Get Enough Outset. Nou, dat je het even weet. Het ik heb een nog vettere, een nog vettere mashup, maar die bewaren we voor straks. Ah. Hé, hey, mooie cliffhanger, ja, Weer echt uh, ja, Ja, ja, ja, hey, ben jij ook recent uh, nog in Bloomingdale geweest? Nou, daar heb ik wat op te biechten. Nee, ik ben uh, een tijdje uit te zien geweest om het zo maar te zeggen. Nou, oké. Okay. Dat, uh, dat kan, dat kan. Dat kan gebeuren. ja, met alweer meer dan 25 events die aan het Bloemendaalse strand plaatsvonden... ...waar het zijn op zondag 20 maart werd gegeven... ...is het einde van dit zomerseizoen razendsnel in zich gekomen. In plaats van het raantje weg te pinken, bundelt Bloemingdale Beach alle krachten... ...en wordt de lekkerste ingrediënten bij ingehaald... ...om dit seizoen waardig af te sluiten. De clichés. Aan al het mooie komt een eind. De herfst is jammerlijk naar wij En zomer is een state of mind. Zijn overbodig. Immers Bloomingdale XXL. De Grand Closing spreekt op zondag 18 september duidelijke taal. Ja, dat komt al snel dan. Dat komt heel snel. Ongelooflijk, hè. Uh, wat is het? Twee weken? Ja, drie weken. Ja, we, we zitten nu 26 augustus. Ja. heb je dit weekend nog. Dus drie weken. weken. Drie, drie zondagen. Ja, de samenwerking met het Engelse label Defecte die voor een oorverdovende cd-release zorgde. Een krantopening uh, dat de lat gelijk hoog opschroefde. Beruchte en intensief bezochte edities van onder andere Jack's Candy En natuurlijk het tienjarig bestaan van Bloomingdale Beach. Hebben het zomerseizoen 2011 karakteristiek ingekleurd. Met aanvullingen van heerlijke extra extra large edities. Waarin onder andere voor Him Magazine hoofdrol heeft gespeeld. En de neerstijgende succesconcepten Ladykillers, Kiss en Nicky Beach kan Bloomingdale beach van een onvergetelijke zomer spreken. Om nog maar te zwijgen van de diverse topacts van tientallen artiesten. Het altijd even enthousiaste en vriendelijke barpersoneel. En natuurlijk altijd die fijne portiers. Ja, dat is gewoon top. Dat is gewoon helemaal toppen, ja. helemaal goud. <lacht> Niet zo sarcastisch lachje erbij. Nee, hè? ja, nee. Wow. We weten waar we het af <lacht> Daarom. Ja, Bloemingdale XXL, de Grand Closing. Dat wil je natuurlijk weten. Wat is daar te doen? Zoals je van Bloomingdale XXL gewend bent, uh, trappen ze op met een groot opening uh, editie. Yeah, Daar staat onder alle meer de MCG. En zal die MCG, die gaan jou helemaal flink ophypen. Wat we op hebben hypen. staan. Ophypen. Oh, op op ophypen. Ja, met Chucky, so. So. Lucia Voort, Glow so. in the Dark, Gennaro en Villa, Olivia Riven en Aaron Gill. Mijn favorieten hiervan. Die staan op de Sunset Stage oh, wat en dan hebben we dat? Aaron Gil? de Livio Riven en Arankill. Oh, Gil. met twee dus ja. Hou die gasten in de gaten, die gaan groot worden. Dan hebben we de Full Moon Stage: Sunny James en Ryan Marciano, Kraker Zalto, Ricky Rivaro. Michael Mendoza en Boatsman to Bootsman. Ja, wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk ook als fan op de Facebookpagina van Bloomingdale Beach terecht. En ja, je wilt natuurlijk ook wel weten, wat kosten die kaartjes nou? Of mag je zo naar binnen? Nou, helaas, nee, dat is dat niet, niet zo'n feest. Maar, zo, ja, ik zie het hier staan, het valt mij mee. 15 euro, exclusief fee. Als je ziet wat je ervoor krijgt, Chucky. Noem een Shirley James Ryan Ook Salto. Ja, dan heb je een leuke lijn. Als je liner, nou nog mooi weer erbij krijgt, dan, uh... dan wordt het uh, toch nog uh, booming. Ja. Ja, even belangrijk om in de agenda te zetten: je kunt de kaarten alleen online kopen. Dus niet via een of ander ticketbureau Nee alleen uh, online En ja dat kun je doen via Sea tickets Ja wil je toch meer weten Ga dan even naar www.bloomingdalebeach.com Of de twitter Ja ze zitten er ook www.twitter.com Facebook Ja ik zei het al Bloomingdale beach Hives hebben ze ook en je kunt ze zelfs pingen. Dus als je ja, midden in de nacht nog wat te melden hebt, ping ze gewoon. Ja, ik had, ik had ze vroeger op de ding. Maar je, je wordt er niet zo wijzer van, hè? moet ik zeggen. Dat dacht ik ook. Ik vind deze plaat zo geniaal. Op de achtergrond. <lacht> ik, ik zie hier een paar duizenden voorbij in de studio lopen. En ik, ik hoor deze plaat. Ik wou hem eigenlijk in koor zingen. <lacht> maar we doen het maar niet, hè, man. Nee, niet. Niet, goed, niet goed voor de luistercijfers. Genoeg! ...gezegd, want ja, we hebben tweets en beats zometeen nog. Nog meer hete nieuwtjes. En die partykite, hij staat te trappelen, echt waar. Hij is nog niet helemaal af. Want de laatste uh, feestjes stromen hier nog binnen via de e-mail. En ja, jij was op vakantie. En jij hebt bij elke box... M telefoon je, ...je telefoon met die hele fijne app gehouden. En voor mij de, da de dankbare taak om al die platen ook op te zoeken... Wel wel aan te vragen bij de diverse platenmaatschappijen. Nou, dat, heb ik, dat heb ik gedaan. Ik heb zelfs mijn Italiaanse vrienden moeten benaderen. Alex Codino. Jij hoorde een track. Ja, en dat was, was... De, de nieuwe track van hem. Alex Codino, hou hem in de gaten. Hij heet Kist. En bedenk waar hij hem als eerste hoort. Hier natuurlijk op jouw zin Zandvoort. Zandwoord. Zie je het in de house? En er mag dat worden hoor. Ja, ja, ja. Tot aan 12 uur! Zometeen! Ramotsky, DJ JK. Is het klappen. verklappen? Ja, nee, laat het We teasen hem nog even. Ja, ja, ja. En nog iemand. In de mix. Hou hem hier. Dit is. Kiss. Hele lekkere plaat he. Ik zie jou hier gewoon echt uh, genieten! Ja, ik zit al die cocktails te maken hier, jongens. Ja, <lacht> jij, jij wou haast de blender uh, meenemen. Sorry. Ja. ja. <lacht> jij denkt zeker, we gaan het hebben over Mysteryland, maar daar, iedereen weet toch al wie er allemaal gaat komen. Ja, dat is al. wel. Maar, je zou het haast vergeten. Je hebt zondag Dream Village Festival. In Sportpark uh, Oosterhout ja. ja, en nog maar enkele dagen En de tweede editie van Dream Village 2011 is een feit Met meer dan twintig topartiesten in twee areas Behoort Dream Village nu al tot een van de betere evenementen in de regio Ja, de kaartjes, die zijn ook wel gezellige prijs. Namelijk 21 euro exclusief fee Wat betaal je voor mistwielen? Gewoon 75 euro Zoiets hè, ja. 75 euro'tjes ja. Keiharde knaken Even omrekenen nog dat is ruim 150 gulden, wat zeg ik? 175 gulden, pak een beet. Nou ja, dan, dan kun je leuker uh, voor 21 eurotjes uh, hierheen. Ja, ja, ja, ja. Ze zijn nog te kopen via PayLogic. Er zijn kluisjes, je kunt de pinnen, het weer. Ja, dat is altijd uh, ja, zomers dat, uh, natuurlijk. Daar gaat het gewoon niet over hebben. Want het... Maar ja, wat zeg je nou? Ja, wat, wat staat er nou allemaal? Nou. We hebben hier twee, uh, twee line-ups. Ja. Ik zal eerst even uh, de Sum Street. Want vanaf 12 uur begint het. Dan hebben we Furdo uh, versus Ike. Brumo, Wave Rider, Scope DJ, E-Force, Josh en Wish. D-Block en Bio Bioweapon en Outblast. En MC Epster is de MC van deze dag. Oké. Okay. Dan hebben we uh, de Clemmer Street met Mr. Curious om 12 uur. Navide, Dominique Silver, Melchera, Billy de Klits de Bingo Players, Ralvero, Biggie, Vato, Conceales, Futuring MC Chen en afsluiten van deze dag is de Party Squad. Het wordt allemaal door MC Roga aan elkaar gebruld. Ja, ik zou dit zo zeggen. Ja, nou ja, je kan er niks anders van maken nee, ja, Het is gewoon, ja Dus, uh, nou ja, een leuke line-up, uh, dacht ik zo Ja De, de Sum Street is wat onbekender, maar Als je ja, kijkt tegenwoordig Alles draait hetzelfde, alles staat hetzelfde Dus dan is het gewoon Is een keer zo leuk als er een andere line-up staat Vind ik persoonlijk Ja, dat vind ik ook Dat is uh, ook leuk voor nieuwe talenten uh, natuurlijk Want als je Ja, als je, als, ja dan sterren krijgen nieuwe talenten gewoon de kans om ook ja, om te laten horen ja, kijk, wat ze Ja, je kunt wel elke keer de bingo-players uh, ja. neerzetten. Eerst zie ja, een bingo je bingo gehad en dan... Uh, ja, en en dan uh, is de je kaart vol. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, die muziek, uh, onze playlist, hij moet ook vol. Dus we gaan gelijk door. Wat dacht je van lee luke Natural Disaster. Je hebt het een tijdje geleden al gehoord. En nu ook. Is de Benny Benassi-remix uit. Zie het, zie het. En wij hebben weer speciaal voor jullie. Hé, hey, hij noemt ons al vrienden. Dat, oh, alleen nog een plaatje draaien daar. <laughs> Nou, Benny, knal hem erin. Layback Luke. Natural Disaster. It's laughter What a natural disaster You're far too Een mooie cliffhanger, natural disaster. Ja. Hij is binnen hoor. Hij is binnen. Hij ligt heel erg gelijk met startrekkingen hier al de dek. Zullen we hem gewoon zullen we gaan ja, verklappen? Nou, nou, zullen we hem zo meteen doen na de meet? Uh, ja. De... ja, ja, ja, ja, ja, ja. we hem zo meteen. We, we gaan het zo vertellen. Oeh, oeh, oeh. Hey, het is er toch echt weer een tijd voor. We gaan weer eens een keer gezellig kijken wat al die DJ's te melden hebben in de wereld die Twitter heet. Nou, nou, kom er maar in. Uh, ik zie hier zo, uh, Tristan Garner die uh, zegt tegen Hardwell, I did the 7th edition, you gonna love it. Malta is on fire. Nou, ik hoop niet dat het letterlijk heel invuren nee, van ja, staat. Ja, dat zou het mooi zijn. Dat wordt een beetje uh, niks, uh, natuurlijk. Ja, Dirty South is geland in Amsterdam uh, voor een goede nachtrust. Want morgen, ja morgen is de grote dag A Mystery Lens en daarna gaan ze door Naar Creamfields in de UK Ja vet Ja dat is uh, zeker ja. weet <laughs> Ik heb hier, uh, <coughs> sorry Ik heb hier nog eentje van DJ Dina, Een Nederlandse DJ, heb ik ook trouwens gezien in Bulgarije Ook goed Ja je hebt wat met Ja jezelf, dat het is, uh, maar goed Die heb uh, van uh, Where The Ladies At Davigetta heb je een uh, remix gemaakt een in remix zal er staan En die komt uh, volgende week gratis en voor niks op Soundcloud. Kijk, daar houden we van. Ja. Ga zo door al die bootlegs knalsen gewoon op je Soundcloud. Dat is altijd leuk. Ja, ja en we hadden net uh, natuurlijk over Lakeback Luke. En uh, ja, hij is onderweg naar Londen op dit moment. Want hij gaat een videoshoot doen voor de uh, videoclip van Natural Disaster. Ja. Volgende week zit hij in New York... Ja, ik hoop dat het uh, geen uh, ramp daar zo wordt. Want uh, heb je het een beetje gevolgd uh, daar zo? Ja, ik heb het, ja. Een beetje, ik was ook weg natuurlijk. Dus ik had mijn eigen komaatje waar ik ook kocht. Ja, nee, maar er komt een orkaan richting New dat York. Meen je niet. Uh... Oh, New York. New York, ja. Ik ja. dacht dat je het over Londen had. Maar... Nee, nee, nee, nee, New York jongen. Wel een beetje scherp blijft. Ja, nee, dat, dat heb ik allemaal uh, meegemaakt. Ja, nou dan gaan we door naar Krek van Buren. Dat is het broertje ja, van. Het broertje van ja. En uh, die zegt, uh, ja, dolle pret uh, at uh, the dressing room, millionaire summer fair in het Huis der Duin. Ja, hij gaat zometeen uh, live uh, met Hartzol, dus dat is altijd dat is leuk. Altijd Ik heb hier nog een nieuwtje van uh, Sander van Doorn, Track 12. Dat is een nieuwe, nieuwe plaat, die kun je gratis downloaden. Ik ben alleen maar gratis dingen aan het weggeven. Uh. Ja, je bent in echte Hollander. Ja, op zijn uh, uh, uh, <laughs> ja, Facebookpagina kun je hem gratis downloaden. Van Sander, uh, van uh, Sander van Doorn, ja. Uh, ja, ja, ja, ik kwam hier ook uh, en uh, ja, we hadden het net al over uh, DJ Raimundo, dat hij hier op Ibiza zit Ja, Hij uh, is uh, zich aan het voorbereiden voor een sushi at El Ayun Nou heb je de foto's gezien, er zijn ook foto's naar hè? dat zag er erg gezellig uit Waar zo? Ja, nou op Twitter Oh, die hebben we nog niet gezien We moeten uh, scherp blijven hè? Ja, ja, ja, ja Ja, ja ik, heb, ik heb nog een nieuwtje Oh ja, ik zie dat jij hem ook voor je hebt, Davi hij heeft een nieuw album, dat is uit. Dus allemaal kopen, downloaden, weet ik veel wat je doet. Ja, volgens mij stond, het hier van huis. Volgens mij stond hij al een week geleden op internet uitgelegd. Ja, uitgelegd, maar, ja. ja, maar we doen het alleen maar legaal. Ja, wij het doen het wel legaal, maar ja, dat denk ik als, als, het, uh, als, als een, als een uh, nieuw album uitkomt. Het is toch slecht de zaak als het al eerder op ja, het internet ja. uitgelegd staat... ...als dat je nog in de winkel hebt liggen. Ja, dat Dus het. Dus, dus. dus. Ja, daar is wat te doen voor de platenmaatschappij. Jess van Die! Die heeft een remix gemaakt En ja, hij heeft er zin in Want let's test this remix in de club nou ja, ik zeg ook al uh, Ik vind het mooi geweest uh, ja, bij deze ik, uh... Ze zijn niet echt spannend uh, nee. Ik denk dat het morgen gezelliger wordt uh, met Tweets and Beats Maar ik ga naar de klok En zo meteen hebben we natuurlijk ook weer de City Party Party ja, ja, zeker Maar we gaan eerst nog eventjes uh, door Want ja, we hebben natuurlijk ook weer lekkere muziek klaarstaan En ik zei net al, ik hou van mashups ik pak er nog eentje erbij. Cream Velvet versus Sander van Doorn. Versus de Red Hot Chili Peppers. Kortom, alles in de blender. En wat krijgen we dan? Flash versus intro versus other side. In de Romaine G-Pump of the Chili Reboot. Dat is een mond vol. Dat is een mond vol. Dat zijn mijn vrouwen ook vannacht. Sorry, dames. Cameras ready, prepare to flash. Pictures of these two. Hij is lekker, hè, zo, mashup? Ja, ik, oh. ik, ik, ik, ik hou ervan. Ik hou ervan. Gewoon, ik hou ervan. En de gekke op de, de heggen. Ik weet niet wat het is, maar de mailbox stroomt een beetje vol van... ...Iedereen wil weten wie we nou vanavond uh, hebben draaien als uh, ja, maar... guest. Uh... Guest. Nou, kom, kom er maar eventjes bij dan. Jongen, uh... joh. Als... Zeg eens wat voor de luisteraar. Zeg eens wat voor de luisteraar. <coughs> Dit is See It, met Dion niet. Ongelooflijk, we hebben gewoon Dion in Sydney in de huis mogen we een uh, applausje. <applaus> Twee uur of drie uur lang uh, zie je het vanavond, Dion Sydney, drie DJ's in de boot. Owe, Klink... Oud gezicht. Klinkt als een feestje Dennis. Hey, leuk dat je er weer bij bent. Ja. Ik denk ik ga weer eens even bij mijn oude. Ik vond het zelf ook wel leuk. <laughs> ik ga weer naar mijn, naar mijn postje toe. Helemaal leuk dat je erbij bent. Ik zie enorme mappen vol met uh, cd's, ja, USB joh. sticks. Over de hele wereld gereisd, inspiratie opgedaan joh. Oh, oh. Nou ja, dat bevind je hier in goed gezelschap. Grans, we hebben vanavond de Thijse House en, uh, ja, en Mexicaanse House. In, in, in Search of Sunrise, weet Chileense je wel. Chileense Het Schotse House. Ja, Schotse dus, House. Ja, het house. <laughs> hey, maar... Uh... To the point. Zie je het, Waar moet je zijn geweest deze week bij alle feestjes? Ja, gewoon Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, nou ja. Gewoon. Nou, we beginnen vanavond op de vrijdagavond. In het feestje Super Toys. In Club Air, natuurlijk oh, dat, in Amsterdam. Dat is een feestje voor Jeroen, super toys. Ik hou er wel van, hoor. Ah, Jeroen houdt van toys. Zeker, want zeker als je kijkt naar de line-up: Joost van Bella, Wanna Be a Star, de G-Team en San Proper. Kaarten zijn 16 euro exclusivie en aan de deur 18 keiharde euro's. De kaarten zijn te koop via Easy Ticket en PayLogic en de muziekzaal is House and Club. Dan gaan we door naar de Escape ja. Want daar is het feestje Beautiful Deluxe De High Class Edition Kaarten zijn slechts 10 euro De dresscode is High Class Wat dat is? Ja High Class, dat lijkt mij gewoon oh, heel so, ja. Ja, ja, ja. Nou, ja. wie staat daar? De line-up is Terminology, Rehab, Leroy Styles Iwan, Dinero, Benjamin Rich MC Rich, Ricky Rivaro Kimberly Ramirez en Jetro Ancota En in de Area 2, want die is er ook nog... Chapa uh, Q en Crackmills Mills Looney Tune. Dan gaan we door. Naar de zaterdagavond. Oeh. Oeh. Als je naar Mysteryland bent geweest... en ja, je, je hebt de aarde, de blubber van je laarzen afgetrapt... Ja, ga je, ga je, ga je, van je laarzen... Dan is het tijd voor de Mr. It, official After Party in Club Air. Het begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Dus je kunt flink doorhalen. Kaarten zijn 17,5 euro. Nou ja, als je 75 euro voor zo'n kaartje hebt betaald, dan Komt dit dit er nogal bij, ja. kan er nog wel bij. Dan kan er nog wel weer bij. De man, wie staan er dan? Ja, er nou, is niemand minder dan Chucky versus A-Track. Ja, ik ben echt ja, Chucky fan hè natuurlijk. Hier moet je gewoon zijn worden. Ja, maar... ja. ja. Oh, en daar staat ook nog Claw in the Dark. Dus uh, hartstikke gezellig. Oh, gezellig. Misschien, koptele dus... misschien uh, lichtgevende ja, koptelefoon. Misschien geeft Chucky licht Ja, ja, ja. Dan gaan we naar uh, het feestje Framebusters Waar wij regelmatig te vinden zijn. Ook in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn 16 euro. En ja, daar staat Radical Roy. Frederik Bas. Leo van der Weijden. Saxi, Mr. Aston Sax. Mi MC Miss Bunty. En in de Eclectic Deluxe uh, staat... Uh...